Voor de Conga-mijn in het noorden van het land moeten vier meren wijken. De Amerikaanse eigenaar heeft gezegd dat er waterreservoirs voor in de plaats komen, maar bewoners zijn sceptisch. De Peruaanse president Humala probeert te bemiddelen in het conflict. De 5 miljard dollar kostende Conga-mijn levert naar verwachting duizenden banen op. De demonstranten zeggen dat de president zijn verkiezingsbeloftes breekt. Humala beloofde in juni de mijnbouw te stimuleren, maar tegelijkertijd lokale gemeenschappen te beschermen.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 Allerlei vragen die nog niet beantwoord zijn. En uh, mocht je daar iets vanaf weten, bel dan even naar 0800 1121, mail naar Omroepmax.nl. twitter via Apenstaatje nachtzuster of chat mee via www.nachtsuster.net. Bijvoorbeeld als jij uh, weet waarom het Nederlands elftal een Nederlands vlaggetje... en het vlaggetje van de tegenstander geborduurd op het shirt heeft. En wie heeft dat bedacht? En uh, waarom staat het uh, bij het Nederlands elftal er wel op en niet bij andere elftallen? Waarom gebruikt men zoveel ambtenen, uh, ambtelijke taal, vroeg uh, Richard. Nou, is grotendeels beantwoord, maar wil je er nog iets aan toevoegen, dan kan dat. 0800-1121... De chauffeur die graag wilde weten waarom je na 4,5 uur rijden 45 minuten rust moet hebben. Nou, dat vond hij dan nog wel heel logisch. Maar dat er ook nog volgorde in zit, dat je niet eerst een kwartiertje en dan nog een half uur kunt nemen... maar dat je dan altijd eerst een half uur moet nemen. Uh, wie weet waarom dat zo onlogisch in elkaar steekt? 0800-1121. Krijgt de Belgische regering nog betaald? Dat was ook een vraag die eigenlijk meteen al beantwoord kan worden. Want volgens mij is dat gewoon een ja. En uh, volgend jaar worden alle honden gechipt. Gaat iedereen via die chip hondenbelasting betalen? Komt er dan ook kattenbelasting? 0800 1121. En waarom wordt er niet meer of hogere accijns geheven op kerosine? Allemaal vragen die nog niet beantwoord zijn. Je ja, antwoord is van harte welkom op 0800-1121. En dan nu. Het is inmiddels vier minuten over vier. Dat is ook inmiddels een traditioneel moment in Nachtzuster op Radio 1... voor een pittig stukje disco.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 One big family, and it's our God forsaken right to be loved.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 Dat was Jason Mraz en I'm Yours. En daarvoor Soul to Soul. En die was speciaal voor Beer. Want die is altijd op de chat te vinden via www.nachtzuster.net. Niet alleen daar te vinden, maar uh, ook uh, een van de gangmakers van die hele chat. En uh, ja, het is echt heel vervelend. Echt ontzettend naar, maar Beer heeft werk. <laughs> en uh, dat gunnen we hem natuurlijk van harte, maar niet op vrijdag. Want dan kan hij op donderdag niet meer bij de chat zijn. Maar ja, er was niks aan te doen. Hij wilde per se geld van hem gaan verdienen. Dus uh, die moeten we voortaan missen op donderdagnacht. Hij zal vast nog af en toe wel zijn neus laten zien. Maar hij mocht zo uh, uitkiezen om op te dansen vannacht. 0800 als je uh, een bijdrage nog hebt in de vorm van een vraag of een antwoord. En... Dat uh, uh, lijkt me ook een mooi moment. Je kunt ook bellen naar 0800 1121 als je de oplossing weet van de crypto. En de opgave van vannacht luidt als volgt: Vrouw in uitgaanskleding. Dus een vrouw in uitgaanskleding. De oplossing moet bestaan uit maar liefst 18 letters. Dus eerst even tellen voordat je gaat bellen. Vrouw in uitgaanskleding, 18 letters 0800-1121, als je het weet. Arno, goeienacht. Astrid, goedemorgen. Hallo. Ik had een uh, antwoordje op het, die vraag, omtrent die kerosine, die belasting op die kerosine. Ja. En, en de is zo dat is een, een hele oude een overeenkomst tussen alle landen, internationale overeenkomst dat het eigenlijk buiten de territoriale gebied ligt, net zoals wanneer je met de boot drie kilometer uit de kust gaat, dan wordt alles opeens belastingvrij. Dus alle brandstof op een vliegveld, dat is onder andere kerosine en afgas, en ook zelfs bepaalde vliegtuigen die vliegen op autobazine, alleen althans is dat heel weinig, maar die zijn er wel, dat zijn meestal de kleine toestellen, dan is die brandstof dan belastingvrij, althans bijna belastingvrij. En dat is gewoon een hele oude internationale overeenkomst. Ja. En dat scheelt natuurlijk veel. Maar ja, het is een afspraak die ooit is gemaakt is en daar houdt men zich aan. Maar en, ja, die, de afspraken die ooit gemaakt zijn kun je natuurlijk veranderen. Ja, maar dan moet, het, dan, dan moet het over de hele wereld veranderd worden. En dan krijg je natuurlijk weer een, een probleem. Want kijk, als je hier in Schiphol die afspraak eenzijdig zou veranderen... dan worden de vluchten in Brussel en in Düsseldorf nog veel goedkoper. Oh, ja. En dan, dan, dan reist iedereen uh, natuurlijk dit spoorslag af naar Brussel en naar uh, of naar Engeland of naar uh, Duitsland om van daaruit te vliegen. Wat dat is hier toch altijd is... ingewikkeld hè? Ja, ja dat zijn gewoon <laughs> afspraken. Kijk, als je met de boot uh, drie kilometer uit, uh, uit van de kust naar bent, althans buiten territoriale wateren in territoriale Afrika komt, zo is dat, dan wordt ook alles belastingvrij. Ja. En als je op het vliegveld bent, dat je, dat je vertrekt met je een boarding pass hebt, dan kun je ook je whisky belastingvrij kopen en je sigaretten. Althans, dat wordt heel zwaar overtrokken, maar in principe is het wel zo. Hmm. Dat weet je, dat is duty free en dat ja. is, de brandstoffen worden dan ook belastingvrij. Ja, logisch ook eigenlijk, toch? En, ja, ja, ja, logisch. Um, die brandstof is eigenlijk sportgekoop. Dus klipprozin uh, is echt heel goedkoop. En, en, en, en de, de, de, groene, de, de, de andere brandstof ook. En dat zie je hoeveel belasting er op brandstof zit. Maar ja, daar wordt ook van alles van betaald. Dus, maar dat is de, de, het antwoord op, op die vraag. Nou, hartstikke goed. He, ja. dat, dat ruimt lekker op, moet ik zeggen. Ja, ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> Trouwens, mooie muziek. Ook oh, een compliment voor degene die de muzikant zoekt. Ah, en, dankjewel, want dat ben ik ja. ook. Ja. Nou, dat is uh, fantastisch en de rest is ook heel mooi. Goeie vragen deze keer. Nou. En goede antwoorden. Ook van die CO2-uitstoot. Op een gegeven moment denk ik: Och ja, zo zit het in elkaar. En dat die ene, de eerste jongen die had over uh, atomen. en ik denk: Nee, dat zijn moleculen. Maar op een gegeven moment komt er toch weer een goed antwoord. En fijn dat hij wel gelijk. Ja, de luisteraar maar let altijd nog beter op dan ik. Dat is wel heel ja. fijn hoor. Ja, daar maar doen nee. we het ook allemaal voor. Ja, een leuk, leuk, leuk, leuk programma, echt waar. Nou, bedankt nog mooi. even voor deze evaluatie. Oké, okay, ja, uh, tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer, stress. <laughs> Doeg 0800 1121. Oh, Timo! Ja, daar is hij weer. Ja, hallo, jij denkt ik hoor mijn naam. Ja, die eerste jongen. Ja, <laughs> die scheikende leraar die uh, het laatste aan de lijn had. Die zei: van, Ik ben benieuwd of ze van Timo geworden is. Ja, die is vast leraar geworden, zei die. Uh, ja, en toen zei hij, daar was ik ook al nieuwsgierig. Nou, dus ik denk: Nou, ik probeer maar even toch te bellen, kijken of ik erheen kom. Sympathiek. Daar nou, ben ik. Nou, ik uh, had misschien scheikunde al heel snel door. Dat had je inmiddels zelf wel ook wel door. Dat, dat wat mondeling heel slecht is uit te leggen. En uh, dat had ik ook al heel snel door. Dus ik ben eerst begonnen met het boek te lezen. Toen had ik voor het eerste proefwerk een tien, Terwijl de rest van de klas allemaal onvoldoende had. En daarna ben ik, uh, heb ik het laten vallen omdat ik economie uh, wou studeren. Toen ben ik assistent-accountant geworden. En daarna ben ik heel snel de maatschappelijke ladder afgedaald. <lacht> oh, dat klinkt heel onheilspellend. Treedje voor treedje, zeg maar. En toen ben je treedje voor treedje in de goot terechtgekomen? De andere kant op, zeg maar. Maar wat, hoezo? Wat ben je treedje voor treedje gaan doen dan? Nou, ik ben treedje voor treedje eerst uh, bij een accountskantoor. Naar het accountskantoor bij een ander accountskantoor gaan werken. Toen bij een elektrotechnisch uh, ingenieursbureau op de boekhoudafdeling. Tussendoor nog achter de bar gestaan. Ik heb nog uh, medicijnen rondgebracht. Ik heb in een BMW-garage gewerkt. Ik ben. Vrijwilliger geweest, oppas vrijwilliger op een Peter Speelzaal. Ik heb voor mijn vader wat gedaan, voor uh, za bevriende zakenmensen boekhouding gedaan. Nou ja, goed, dat, dat soort dingen allemaal. Ja, en waar ben je dan geëindigd? Ik zit nu in de bijstand, want ik had ook halverwege ergens uh, erachter gekomen. Ik ben een paar keer in therapie geweest. En ik ben daar uh, halverwege ergens via-via, want dat is niet zo makkelijk te diagnosticeren, maar ik ben er via-via achter gekomen dat ik syndroom van asperger heb. Oh. Dus dat verklaart dan ook, zeg maar, dat ik wel heel intelligent lijk... maar ook heel onhandig kan zijn sociaal. Ja. En daar, daar loop ik dan iedere keer op stuk, zeg maar. En dan ben ik momenteel, probeer ik dat zeg maar, in zulke baan te leiden... dat een werkgever van tevoren al weet waar hij aan toe is... zodat hij uh, niet halverwege aan een teleurstelling uitkomt. Ja, maar ja, eh, raak jezelf dan nog maar eens kwijt, natuurlijk. Ja, nou ja goed ja. proberen, toch? Nou, zet hem op. Ik geschout wel altijd mis. En je kunt en dan... nog altijd leraar worden. <laughs> ja, blijkbaar, ja. <laughs> En dan had ik nog twee, twee antwoorden. Vind je dat wat of niet? Ja, kom maar door. Uh, over die vetten, ik had dat de eerste keer al willen zeggen, maar dat was een beetje tussendoor geschoten. Maar in New York, had ik op CNN gehoord, uh, hebben ze toen besloten om tra transvetten, dat zijn een speciaal soort vetten, die bij uh, lage temperatuur, bij kamertemperatuur nog smeerbaar blijven, maar die zijn hartstikke ongezond om die te belasten. En dat kan gewoon door het gewicht, zeg maar, soortelijk gewicht van die transvetten te belasten. Dat staat gewoon op de op de inhoudsverpakking, zeg maar. Tja. En daar kan het dus wel. Dus ja. dat, zijn, dat zijn van die, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Van die ja, van die vette, die smeuige vetten waar ze koekjes smeuïg mee maken, zeg maar. Nou, hopelijk, op een idee gebracht. Allemaal de koekjes in prijs omhoog morgen. Nee, niet de koekjes. De nee. onderdelen, onderde, onderdelen van de ja, koekjes. De maar tanken. ja, als je de onderdelen. Kijk, dat is. Ik, weet, ik, weet, ik ben niet zo scheikundig onderleg, maar ik weet wel dat als je de onderdelen van de koekjes duurder maakt. Ja, worden de koekjes ook duurder. Dat de koekjes dan waarschijnlijk niet goedkoper worden. Nee, maar hoe meer transvetten erin zitten... dus als je naar cake gaat bijvoorbeeld, wordt het, wordt het nog duurder. Ah, oké. Okay. <laughs> en uh, dan uh, de, de, bij de rijtijdenbesluit... Ja. Moest ik opeens denken aan school, denk ik... ja, eerst heb je kleine pauze, dan grote pauze. Dat zal wel een logica achter zitten. Dus ik denk dat dat met een bioritmestudie te maken heeft... die gewoon in de, in de biologische psychologie gedaan is... Dat je zeg maar eerst uh, je, je kleine moeheid wegneemt als het ware en daarna je grote moeheid. <laughs> <laughs> meer kan ik er niet van maken. Nou, dat zou heel goed kunnen, want als je meteen als je als je op school je zou beginnen met de grote pauze, ja. dan kun je het niet meer opbrengen om daarna nog heel veel concentratie op te brengen uh, met maar een kleine pauze. Dat zal het zijn ja. Dus da daar zit gewoon vast ja. wel een gedachte achter inderdaad. Ja, dat je de spanning vasthoudt als het ware. Hmm. Interessant. Nou, het is dat je de enige vrouw bent waar ik nog s'nachts van wakker, voor wakker blijf. Als ik anders ook niet eens meer kunnen antwoorden. Ja, nou, dat klinkt in ieder geval als een uh, compliment. Zal ik ja, dat, dat maar gewoon? Zeker. Ja. Nou, Timo, ik vond het gezellig dat je er nog weer even was. Oké. Okay. Ik, ik ga je wel weer spreken. Ja, Oké. Okay. Bye, bye. Hans, nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik wil even reageren op de ambtenaren grammatica. Ja. Nou, Ik ben zelf ben een juridisch adviseur en dat is in zaken het ontvangen van Andermans denkbeeld dat het, uh, het Europese rechtlijnige recht van de mens, artikel 10, is vastgelegd. Dat wordt al heel duidelijk, wordt dat in de het in Engels, daar wordt het uitgewekt. Dus wat dat betreft, en dan zijn ze wel op de goede weg. Vooral ik had veel te maken met verboden en meestal dat, uh, op mijn advies, dat uh, winnen ze vaak. En dat wordt steeds nog uh, door bepaalde woningbouwcorporaties gegranteerd. Terwijl het uh, in strijd is met de Europese rechtlijn. En uh, de ministerie van Vorm heeft daar een mooie omschrijving van, een mooie website. Dat is www.attendebureau.nl En daar vindt u alles wat betreft uh, de uitspraken in, uh, in dit kader. En wat dat betreft uh, uh, zijn we op de goede weg. Uh, mm. Via vroeger kun je ook uh, een teken uitspraken, een schotenverbod. En er zijn een heleboel uh, uitspraken aan het uh, adviezen in een goed Nederlands begrijpelijke taal. En dat uh, wil ik even mededelen. Ja. Yeah. Uh -huh. He, bedoel, wordt, eh, vaak wordt dat door de woningbouwcoöperatie, voor een eigen eigenaren eigen, wordt dat eh, gedaan. Dan is weer een Gouda, woningbouwcoöperatie, die er ook tegenhouden. Nou, dan zeg ik, geef ook met de huidige woningbouwcoöperatie, zijn we overheen bij voldoende deelname over te gaan naar GSO. En GSO wil zeggen, gezamenlijk is Dan kun je ook de kabel nog integreren, dus dat is euh, de dienstontwikkeling ontwikkeling gelukkig. En dan, is, dan loop ik vaak tegenaan, ik heb met de huidige woningbouwcoöperatie, Operatie afgesproken. Wat ze wilden mij ook een schoolverbod. Nou, ze weten dat ik een enorme kennis heb uh, op het gebied juridisch en technisch aan uh, deze materie. Dus ze gezegd: als ze mij een schoolverbod willen aansmeren, uh, dan krijg ik gelijk een kort ding. Ik doe het andersom. Dus we zijn er overeengekomen bij voldoende deelname om over te gaan op het GSO gemeenschappelijke attendebouw. En dan kunt via Google GSO Techniek. En ik krijg een hele mooie, uitleg. Maar die van mij, eh, straks zei de Die geeft een hele mooie duidelijkheid met alles wat met dat tennis te maken heeft. En dat is elke discussie over IMTS en al die attennis. Dan is dat allemaal duidelijk en omschreven. Dus dat is een pluspunt wat betreft de uitleg van tegenwoordig van die moeilijke grammatica. Uh, uh, wat, de, wat de ambtenaren vaak gebruiken. En dat vind ik wel een pluspunt. Ik, dat uh, even, ik denk dat, even... dat we het hierbij moeten laten, Hans. Ja, dat wil ik eventjes uh, doorgeven. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Goed, dag. dag. dag. Gert-Jan, goeie, um, ja, goeie nacht. Goeie middag, goeie ja, goeie middag, Ja, goeie Om te beginnen. Uh, ik stel mezelf de laatste tijd de retorische vraag... wat het is waarom ik de laatste tijd... met je verslingerd ben geraakt aan dit programma. Ja, nou... Ja. Nou, dat is een retorische vraag. En ik, ik, ik breek weer in met dat hele belastingverhaal. En toevallig, of niet zo toevallig, afgelopen avond um, zat ik weer in een horeca-gelegenheid... en ik stelde me de vraag: waarom we geen werk maken van de decibelbelasting? De overkill aan geluid, in wat voor vorm dan ook. Je kunt geen normaal gesprek meer voeren. Kijk, als een fiets zonder lamp, uh, uh, zonder licht, een boete op, uh, uh, opgelegd krijgt... en een motorfiets met een knalpot, ja, daar gebeurt niks mee. Nee. En volgens mij is dit plannetje iets meer dan uh, creatief met Ik zal ik maar zeggen... Nee. En ik zie dit ook nog niet zo snel afgerond in het staatsblad... maar die overkill aan geluid... Eh, kijk, vet eten, mayonaisebelasting of snoep, suikerbelasting... oké, okay, hondenbelasting, kattenbelasting... maar dat decibelbelasting... ik vind dat we daar serieus werk van moeten maken... want ik vind het ook heel prettig dat ik af en toe in dit programma... gewoon iets hoor of iets, eh, ik ben een paar keer ingebroken... We hebben zuivere signalen nodig om elkaar nog een klein beetje inhoudelijk op de hoogte te kunnen stellen van wat dan ook. En als dat wordt overrold met zoveel volume, ik word daar dus ook echt een beetje, ja, hoe heet dat? Word ik een beetje heftig van? Dat is eigenlijk. Mijn vraag is eigenlijk: we moeten werk om mijn opmerking. We moeten werk maken van decibelbelasting. Maar ten eerste geef je dus eigenlijk nu een compliment aan ons... dat wij zo'n stilletjesprogramma maken. Ja, ja, ja, ja, zeer zeker. Maar... Luisteren en, en, en spreken. Luisteren vooral ook. Luisteren is ook een werkwoord, hè? Ja. Maar uh, aan de andere kant moeten mensen dus belasting gaan betalen... als ze geluid maken. Te veel overkill. Dat je gewoon elkaar niet meer kunt verstaan. En waar ligt de grens dan? Ja, dat zal een een, een, een of andere... De technicus... Decibellenmeter. In, in ja, in, in Delft of zo, daar hebben ze verstand van akoestiek en uh, decibellenmeter. Uh, daar is vast wel een uh, instrumentarium voor te ontwikkelen om een overkill aan geluid. Ja, ik vind dat echt... Uh, maar dan moet waarschijnlijk een discotheek moet heel veel uh, decibelbelasting gaan betalen. Ja, ja. Terwijl die... De ja, maar dan moet de buurvrouw met die gillende kinderen... die hoeft alleen maar af en toe als het kind een nou, keer gilt deze belasting. te... is natuurlijk geluid. Het gaat voornamelijk voor versterkt geluid. Oké. Okay. Echt, dat is iets wat me al langere tijd ook een dwars zit. En er zijn meer dingen, maar daar gaat het nu niet om. Uh, nee. Ik, uh, dat zeg ik, het is geen plannetje voor creatief met kurk. Daar zou het ook bij kunnen horen, maar ik vind dat we daar eens serieus over moeten nadenken. Ik vraag het me af, Gertjan, of het kans van slagen heeft. Oké, okay. en ik zie het volgende week niet in het Staatsblad uh, verschijnen. Dat, uh, dat besef heb ik wel. Oh, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik blijf luisteren. Dan oh, gelukkig. Oké, okay. dag Gertjan. Niet zo schreeuwen, Gertjan, een beetje zachtjes. Doei, doei. Doeg. Mm.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 Van Dikhout en stil in mei. 0800 1121. Harry. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Met mij, met haar ja, Oh, ik had er zo vaag vermoeden. Ja? ja. Nou, ik bel je maar weer eens op. Dat gezellig. Maar, ja, leuk toch? Uh, nou, uh, en tweet je wel natuurlijk, hè? Tweet je wel, dat is ook... Uh, nou goed. Ah. Ja, de, de tweetje wel heb je in de lijn. Ah, leuk. Het gaat over het volgende... Ik zit hier een beetje, de, ik val bijna om van de slapen, maar ik, met moeite blijf me uh, ik nog wakker. Ik woon in Amsterdam, in een heel mooi oud huis, maar ik word helemaal dol en gek van die herrie om me heen. Er staat nu al een drie weken een stijger achter mijn huis. Die klerenlijst begint om kwart voor zeven s morgens met uh, Radio 3 muziek. En uh, dak zij ze aan het vernieuwen aan de overkant van het huis van mij. Nog eens bij mij, maar bij de buren. Ik word helemaal luid. vanmorgen heb ik geschreeuwd. Nou, ik kan het wat zachter. En, uh, nou, uh, het werd een beetje rustiger. Maar ik denk, nou, ik doe uh, de, de oordop in. De oren pakken, want nee, ik heb een heel ander ritme. Ik werk veel s'nachts, ik schrijf. Mm -hmm. Dat doe ik liefst s'nachts. Daar uh, val ik niemand lastig mee. Ik werk voor een krantje, voor de Zalmaat. Maar goed, ik ben columnist. Maar ik zet er niet uit, ik wil niet te veel reclame maken. Nou, dat <laughs> nou, mag wel hoor. Oké, okay, nou, de Zalmaat en <laughs> Daar schrijf ik ook gedichten voor. Maar dat doe ik vaak s'nachts. Maar goed, vanmorgen. Toen was het weer zover. En toen heb ik dus de oordoppen ingedaan. Om een uur of half acht vanmorgen. Maar uh, ik kon niet slapen op die oordoppen. Want uh, ja, ik kon mezelf keihard ademen. Uh, dus nou, ik raak een beetje overspannen hier in deze omgeving. Uh, en over die motoren. kan ik. Wat die man net zei. Over die motoren. Daar word ik ook helemaal lijf voor. Die Ali <laughs> davis Club Motoren. Die NDL-seentjes die me. Uh, uh, voor de deur hier. Uh, Gasgeven. Maar goed, dat is een andere vrouw. Maar uh, mijn buurvrouw sprak ik vandaag, die heeft ook last van die hebben in, in, in, in, rondom on, uh, ons huis, ons gezamenlijk huis, zeg maar. En uh, die heeft ook pak, zeg Maar ja, werken ze wel. Oké. Okay. Uh, uh, hoe kan dat nou? De een kan het wel, uh, is dat een kwestie van gewenning of zo? Of, uh, hoe zit dat? Ja, en je hebt natuurlijk ook nog verschillende soorten. Oh ja, oh ja. ja. Gebruik jij ze ook wel eens? Nee, nooit. Nooit. Nee, maar ik kan ook niet tegen, tegen, de, tegen spullen in mijn oor. Nee, ik ook eigenlijk niet, want ik ben wat gedongen daarna. Ja, als je echt zo last hebt van het uh, van het geluid daar. Hmm, maar je vraag, wat is je vraag nu eigenlijk van wat doe ik verkeerd met die oordoppen of um... Nou bestaan er betere oordoppen dan misschien een of ofzo. Wat moet ik, moet ik met een, ja mijn buurman of twee jaar die heeft nergens last van, die is doof. Die is ja. echt jaloers op gemaakt. Nou ja, dat is uh, heel simpel te bewerkstelligen, <lacht> maar dan komt het op andere momenten weer niet zo van pas. Als je wel iets <lacht> wil horen. Maar um, ja, uh, uh, uh, uh, ja je, hebt, je hebt ook van die dingen die kun je je oren laten gieten. Oh, op maat. Oh, ja. Die die, uh, die properties ook gebruiken. Ja, ja. Dat is ook een idee. Nou ja, er blijft natuurlijk iets in je oren. Ja, ja, maar als het maar echt helpt. Ja. Want dan gaat ook van alles. Uh, maar, ik bedoel, ja, ik bedoel, het zal niet de enige zijn. Ik wil daar wel eens een antwoord op worden van meer mensen of zo. Ja. Hoe ze daarmee omgaan. Er zijn ook veel mensen. Het valt mij op hoor, dat er veel mensen nog slapen met oordopjes. Terwijl ik. Ten eerste zou ik niet kunnen slapen als er iets in mijn oor zit. Nee. En ten tweede denk ik dan ook, ja, als er iets gebeurt ergens. Bij mijn ja. moeder of zo. Ja, dan hoor je niets. Nee, dan hoor je je telefoon ja, en je niet. Je hoort ook het rookalarm niet meer dan. Zit ik ook het rookalarm, precies. En het, uh, het uh, komo hoor je niet meer. En dus stel je en... voor, dat moment ja. dat er iemand een serenade onder je <laughs> balkon staat voor je staat te zingen. Dat is de liefde van je leven voor je Ja. Natuurlijk. En hoor je dat niet En ja, Zo, ja, ik had mijn oor erop in. Zo <laughs> blijf ik de rest van mijn leven opbouwen. Ja, dat is ook wel. Ja, dat dus dus ja. is ook moeilijk. Ik zou er nog even over nadenken hoor. Ja, ik heb er wel een liedje op gemaakt. Oh? Ja. Zal ik het zingen? Nou, wat denk je natuurlijk? Nou. Wacht even, hoor. dan zet ik een beetje galm. Oh nee, ik heb geen galm hier. Nou. Vergeet ik altijd mee te nemen, dan ligt thuis. Ja. Nou, maar ik ben stil. Uh, het heet gewoon liedje. Oh, mooie titel. Ja, ik sta stil en ik doe wat ik wil. Het leven is soms een bittere pil. Kijk maar eens om je heen, al klaag je steen en been. Iedereen is op zijn tijd, alleen en zonder mooie meid. Ja, ik sta stil en ik doe wat ik wil. Het leven is soms een bittere pil. Uh, wat heb ik niet misgeschreven? Oh ja. En zeg je vaak uit haat en neid, Ik kom er wel, alles gaat zo snel. Trek aan de bel. Ja, ik sta stil. En ik doe wat ik wil. Het leven is soms een erg bittere pil. Ik vind het wel een beetje een verdrietige tekst. Ja, is het ook. Ik ben ja. ook verdrietig. Ja, er moet eigenlijk even iets leuks gebeuren nu. Nou, ik vind het wel leuk, maar ik, heb, ik had een ander vriendje bedankt, want dat heb ik niet echt gezien gesproken, maar goed. Nou, wat doet het andere refreintje dan eens? Dus? Ja, dat heb ik op mijn telefoon staan. Ja. En daar ben je mee aan het bellen? Wat? Ja, ja. Dat, ik, heb namelijk, ik had geen opnameapparaat. Toen heb ik me, met, mijn nummer, met mijn mobiele telefoon... heb ik mijn 020-nummer gebeld... en mijn eigen voicemail ingezongen. Ach. Kijk, zo kan je ook die opnames maken. Maar kun je je voicemail dan niet afspelen? Ja, maar, die staat, die, maar dat is nu de telefoon die, waar ik nu door bel. Oh ja, nee, dat, kan, dat kan allemaal niet. kan ik het wel laten horen? Ja. ja. Dan bewaken we die voor de volgende keer. Is goed hoor. Okay. Um, wat was ook ja. weer de vraag die ik moet onthouden? Nou, over uh, Oropax, of er iets beter is dan Oropax en of uh, mensen daar oplossingen voor weten. En waarom is ja. de een wel, uh, we halen bij de een de orenpaks wel de andere niet, of die, die oordoppen. Ja, goede kwaliteit oordoppen voor als je wil slapen. Ja, als bedoelen, uh, wil je slapen, wil je rust hebben en dan komt ja. nog die herrie er doorheen. Nou, ik, uh, ik ga hem poging nou, wagen. Oké. Okay. Dankjewel hè. Oké, okay, spreek je later, hè? Ja, goeienacht. Hoi. Hoi. 0800-1121. Hallo? Hallo? Hallo, wie was dat? René. Hallo, René. Hoi. Waar ben um, je voor? Ik wilde volgens mij het antwoord geven op het rijdenbesluit. Ja. Uh, volgens mij zit het namelijk zo. Je mag in een thuisbestek van uh, vijf uur en een kwartier... maak je vier en een half uur rijden en drie kwartier pauze maken. Ja, mensen, zo moet het. Uh, dan begin je, je moet mensen een uur rijden en dan mag je pas pauze beginnen te maken eigenlijk. Daarna, uh, voor een, voor in het eerste uur telt de pauze niet als pauze, blijkbaar. Dus je moet eerst een uur rijden en maak je zeg, met een kwartiertje pauze. Daarna kun je drieënhalf uur rijden en maak je een half uur pauze. En dan gaat de tweede tijdsbestek in van, vier en, van vijf uur en een kwartier. En daarmee heeft het te maken. Als je eerst begint met een half uur pauze na een uur. Je begint een uur te rijden, dan maak je een half uur pauze. Dan ga je drie uur rijden bijvoorbeeld. En een kwartier pauze. En dan zou je weer vier en een half uur ineens mogen rijden. En als je dan over het geheel bekijkt, dan zou je zeg maar zeven en een half uur mogen rijden met maar één kwartier pauze. En ja, dat kan dus niet. Nee, dat hou je niet vol natuurlijk. Het is gevaarlijk nee, dit, ook. Het heeft te maken met de volgorde of zo. Je hebt twee... Uh, je mag twee keer 4,5 uur rijden op een dag. En in die 4,5 uur maak je dus ook nog eens een keer, drie keer pauze. Dus je maakt, ja, om het duidelijk te maken, je begint met een kwartier, dan een half uur. De tweede, tweede thuisblok weer een kwartier. En dan een half uur. En dan kom je elke keer rond de drie kwartier uit, pauzes. Uh, dus jij hebt er geen moeite mee. Waarom? Jij hebt er zelf geen moeite mee. Nee, niet echt. Nee. <laughs> maar moet jij wel eens langere stukken nog dan die 4,5 uur? Uh, ja, maar dan, ja, als, je, als, je, als, je, als je toevallig een lange rit zou hebben, en je maakt dus 4,5 uur, dan maak je drie keer die pauze. Nou, dat doe je weer 4,5 uur. <coughs> en als je daarboven komt, ja, ja, dan is het eigenlijk voor de werkgever die zegt van, ja, rij maar door. Mocht er eventueel iets gebeuren, dan is het voor mij zeg maar voor de eventuele boete. Uh. Maar ja, ja zo ja, moet ik zeggen. Oh ja, want er was net iemand die zei van, goh, eh... Um... Uh, uh, sommige werknemers zijn tegenwoordig zo, uh, werkgevers zijn tegenwoordig zo coulant dat ze de boete betalen. Maar het is meer andersom, ze willen dat je doorrijdt en dan betalen ze de boete wel. Ja kijk, als, uh, als mijn werkgever zou zeggen van joh, je moet er naartoe rijden. het is dus zeg maar 10 uur rijden of 11 uur rijden voor één dag en dan moet je zeggen, nou dat lukt niet, hè? Ja. Ik zit met mijn rijtijden dus dan moet je, nou dat geeft maar uh, zwarte wet denk door moet rijden. Dan ben ik alvast gedekt, met zeg mijn maar, voor eventueel een boete, die boete die komt er wel mocht je aangehouden horen, maar dan kun je zeggen tegen de werkgever, die, hij is voor jou. En mocht hij niet betalen, nou dan doe je meer. Tenminste, zo, zo zie ik het. Toen als de werkgever uh, zit voor hem op de, op, op de weg. en niet, uh, ja. hij, hij heeft niet er geld aan. Ja. Ik ook wel, maar dat is meer loon. Ja, ja dat is uh, niet eens meer, maar gewoon loon. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel. Nou, je wel. Alsjeblieft, dat duidelijk is. Ja. Ben, je nu, ben je nu met lading aan het rijden? Ik ben nu aan het rijden, ja. En uh, vervoer je onderdelen? Nee, ik vervoer geen onderdelen, nee. nee. Pepernoten dan? Ook niet, nee. Oh. Wat dan? Uh, lucht, zuurstof. Ja, zie je, dat had ik ook niet geraden. Is die nee, leeg? No nee, nee het is, hij is vol, hij is vol met zuurstof. Dus oh, ik... eerlijk. Ja. Ja, zo kan ik het ook. Ja, eigenlijk wel. Ik, is ik heb nog ook mijn hele achterbak vol met zuurstof. Ja, maar dit is onder druk. Oh, verpakte zuurstof. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Goed, Goeie reis, hoi. Dank je. hoi. 0800 1121. René. Hallo. Hallo. Met wie? Ja, dat vroeg ik me net af. Nou, niet met René, met Henk. Oh, eerlijk waar? Ja. Wat doe jij aan de telefoon van René, Henk? Ja, dat weet ik niet. <laughs> Wat een toestand. <laughs> ja. En waar bel jij dan voor? Voor de oplossing van het cryptogram. Oh, kijk, nu al. Nou, zo moeilijk was hij niet, hoor. Nee, hij was, hij was niet heel moeilijk, hè? Nee, nee. Even kijken, hij was vrouw in uitgaanskleding. 18 letters. Ja. Nou, Henk. Striptisch danseres. Kijk. Ja, dit is... Uh, uh, uh, ik kan hem zelfs uitleggen. Ja, doe maar. Want uitgaanskleding, oftewel kleding die uitgaat... dat is natuurlijk een striptease en het is een vrouw, dus is het een danseres. Zo is het. En het komt ook nog op 18 letters, dus dat ja. is dan helemaal uh, perfecte ja, het perfecte antwoord. Ja, dat was niet zo moeilijk. Nee. Nou, je klinkt ook een beetje teleurgesteld. Nee hoor, helemaal niet. Ik heb wel vaker bij jullie, maar nog bij je voorgangers... Uh, vaak een cryptogram gewonnen. Ah, oké. Okay. Dus ik vind het altijd wel leuk. Ja. En als ik uh, wakker word en ik denk, nou, het is al tijd voor een cryptogram... dan luister ik maar eens. Ik denk, uh, daar hebben we even wat na te denken, hè? Ja. Nou, maar bij een cryptogram hoort ook wel nadenken. Ja, het is een leuke vorm van puzzelen ja. als tijdverdrijf. En ben je dan ook uh, um, regelmatig wakker om kwart voor vijf, bijvoorbeeld? Ja, dan moet je zo af en toe eens een plas doen, hè? Oh, oké. Okay. Dus het is met, uh, je luistert niet het hele programma, maar alleen in de nee, plaspauzes. nou niet alleen, maar als je wakker <laughs> wordt en uh, je kan niet direct inslapen. Dan druk ik even op de wekker radio. Nou, en dan val je wel weer in slaap na enige tijd. Oh, gelukkig. Ja. Maar ja. ik weet nooit antwoord op al die vragen die de mensen stellen. Dat vind ik zo moeilijk, maar Aha. ik heb toch ambt gehad wel. Nou, maar dan, uh, dan kun je lekker puzzelen en ondertussen steek je nog wat op ook. Zo is het. Ja, hè? Hè, wat een multifunctioneel programma. Ja, nou, je doet het leuk, hoor. Oh, nou, dank je wel. Ja. Ik vond ook dat je goed antwoord gaf, Henk. Prima. Nou, uh, misschien tot een volgende keer. Ja hoor, oké. Okay. Dank je wel, hoor. Dag, dag. dag. Can't leave. Joe Cocker, and you can leave your head on. En dat is dan ook alles, hè? Um, Henk? Ja? Ja, sorry, ik belde je even terug. Ja? Want ik vergeet je helemaal een prijs te geven. Ah, joh, dat hoeft niet. Nou. Ik heb zo vaak cryptogrammaboekjes toegestuurd gekregen. Ja, maar dat doen we niet meer, de cryptogrammaboekjes. we hebben nu een, een fantastisch uh, uh, nieuw systeem. Ja. Dat we hebben bij, bij uh, Omroep Max komen natuurlijk allemaal uh, leuke boeken en zo binnen. Ja. Weet je wat? Oh, besteed aandacht aan ons boek. En dat gaat in een kast. En dan doen we altijd op vrijdagochtend. Dan mag de stagiair tegen de kast schoppen. Ja. En wat er uitvalt, sturen we dan naar jou toe. Ja. Zou ik ook een plaatje kunnen uitkiezen? Oh. Je bedoelt een plaatje om te draaien? Of ja, ja, Dat ik nu een plaatje voor ja, je ga draaien. Ja. Oh, dat is een nieuw ja, systeem. Ja, maar dan heb ik. Ja. Uh, dat is niet de bedoeling, hoor. Maar omdat jij dus over prijzen begint. Ik schrijf huh. zelf ook wel liedjes, hè, voor voor artiesten en zo. Oh. En dan zou het wel. Ja, de teksten althans. Voor welke artiesten dan? Nou, uh, dus moet ik even bij twee wat actuele liedjes uh, nadenken. Ik weet niet of je ze op internet kunt vinden. Ik heb zelf geen computer, dus ik ben niet uh, thuis in die uh, business. Maar, maar. <laughs> um, de zanger Perry... Perry? Ja, dat is zo half professioneel niet helemaal. Maar hè? hoe kom jij dan aan Perry? Uh, via Annie de Reuver. Maar... Um, ja. Even kijken hoor. Hij heeft een liedje geschreven. Het is een charleston, maar op house muziek. <laughs> en uh, hij, die charleston, die heet dan, of dat liedje heet dan Hotel de Botel Knettergek. Als je dat op internet kunt vinden. Ik weet niet of het erop staat. Maar Henk, ja? dan wil je dat ik nu om tien minuten voor vijf. Ja? In, op radio 1, waar de mensen toch nou, tot meestal wel rond de zestig zijn. Een, een Charleston op house muziek gaan Ja, maar ik ben zelf 78. En je vindt het nog steeds leuk? Heel leuk. En, en je zegt nou, nou heeft, Perry heeft het liedje geschreven. Dus nee, heb jij... nee, nee, ik heb de tekst geschreven. Heb jij de tekst geschreven? Ik heb de tekst geschreven en de ander heeft daar de muziek bij gemaakt en Perry heeft het gezongen. En Annie de Reuver, die was de producer. Oh, maar dan moet ik even graven. Maar ik heb ook nog wel wat anders, als je het niet kan vinden hoor. Maar Om... dit vind ik wel erg leuk. Maar wat is het bekendste wat je ooit gedaan hebt? Nou, ik vind dit de leukste. De leukste? Ja, maar het is gewoon de laatste. Nee, nee, deze is al van een jaar of acht geleden hoor. Oh, oh poeh. Nou, we zijn aan het zoeken, maar dat is nog best lastig. En dan heb ik er ook nog wel één, die is... gaat over de Erasmusbrug. Ja. En dat wordt gezongen door het Chanty... Koor van de Rotterdamse Brandweer. <laughs> nou, wel leuk! Je doet zo van alles wat? Ja, als tijdverdrijf onder andere. Nou, geweldig. Ja, ik, uh, even kijken, want ik kan Perry zo 1, 2, 3 niet, uh, niet vinden. En uh, het Chanticor van de Rotterdamse Brandweer wil ook niet zo. Uh, hè. Mm -hmm. Ik weet, ik weet niet of dat gaat lukken, Henk. Nee. Dat vind ik dan zo vervelend, want je hebt ons zo ja, nieuwsgierig -koor gemaakt. Ja, dat Chancicor heeft wel een, een naam, maar nou schiet die naam er niet zo gauw te binnen, hoe dat koor nou heet. Nee. Um... En, en Perry, is dat... Uh, P-E-R. -E ja. R en dan een Y, dacht ik. Ja, ja. dat zou toch uh, Hotel de Botel... Hotel de Botel, knettergek. Dat zou toch moeten kunnen... Ja. Perry Zuidam? Ja, ja, die is het. Even kijken hoor. Want dan moeten we namelijk ook nog, als het uit de computer moet komen, dan moeten we hier eventjes de, de box uh, opnieuw aansluiten. Ja. Dus dat. Uh... Hm. Even kijken. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is hoor. Met Hotel de Botelknettergek. net gek. Ik heb hem er niet meer op... Henk, ik ga even voor je kijken wat ik kan regelen. Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Ik, uh, ik beloof niks, maar nee. ik zoek nog even door. Ja, en nou, bel anders per is op als je ja. telefoonnummer kan ontdekken. Nou, dat kan ik wel. Als het niet lukt, dan doen we het volgende week. Ja? Ja? Nou, fantastisch. Oké, okay, dankjewel Henk. Dag. Dag. 0800 1121, valentijn Hallo. Hallo. Ik hang nog steeds. Nou, gelukkig. <laughs> ik ben er nog steeds. Uh, de, de, de net ging, uh, hoorde, hoorde ik een uh, gesprek over iemand over geluidsallende bij bouwelende. Ja, ja, gelu ja, gewoon geluidselende eigenlijk. Ja. Hoor je mijn galmen? Of, uh, ja, een ja, beetje allende. Uh, heb je één seconde, dan draai ik de radio uit. Oh, dat lijkt me altijd heel verstandig. Doe ik even. Hold on, hold on. Waar staat die Keep radio nou? Oké, okay, ik, uh, ik vul de tijd ondertussen wel even. Ik praat het wel vol, Valentijn. Ik uh, klets wel een beetje over niks. Waarvan ik me laatst nog heb. Ik heb even die radio die in de keuken nog aanstond. Oh, hartstikke goed. Het gaat nog steeds, maar... Nee, dan, dan ligt het niet meer aan mij. Nee, als ik mijn mond hou, is er niks aan de hand. Nee, nee ik, ik hoorde uh, iemand uh, vertellen over de ellende van geluidsoverlast... die je hebt als, als er bouwactiviteiten zijn. Ja. ja. En daar heb ik ook altijd last van. En ik begrijp ook niet waarom die bouwvakkers altijd om zes uur beginnen... Nee. ...en dan om drie uur s middags weer vertrokken zijn en het is dan weer stil. Ja. ja. En dan heb ik het zoiets wat, wat men ook wel bij Schiphol en bij het vliegtuigverkeer noemt... ...over de randen van de nacht. Waarom beginnen die bouwvakkers altijd in de randen van de nacht al om kwart over zes... Nou, dat was onlangs nog een vraag in nachtzuster. Uh, omdat ze meestal voor de files uitrijden. Precies, dat, dat, precies, dat excuus, dat, dat, dat heb ik ook gehoord. En een, en een, maar, maar ze beginnen wel altijd met het meest, op dat moment met de meest lawaaiige klusjes. En dan gaan ze om negen om uur koffie drinken en dan doen ze de rest van het werk... Maar ik denk dat dat, is, ik denk dat dat komt omdat ze denken... ja, hallo, wij om vijf uur wakker, jij ook om zes uur wakker. Juist. Precies. Nou, is dat ook weer opgelost? Nou, opgelost is het niet. Oh. Want ik vind het natuurlijk uiterst vervelend. Ja, maar aan de andere kant wil je wel dat je huis er staat... en dat er een mooie stoep voor de deur ligt. Ik, ik... Ik ben van de bewonerscommissie, tuurlijk. Precies. daar span ik mij, mij uh, in de Vinkenstraat voor in. Dat, dat we dus de, de Vinkenstraat mooi houden. Ja. En, maar nu heb ik het punt. Dat dus bij mij, ik woon in de Vinkerstraat. En om de hoek van de Binnendommerstraat zijn ze nou nieuwe fundamenten aan, aan het leggen. Ja, zochtens vroeg hè. En dan hebben ze zo'n van die twee blokken van die. Uh, Aggregaten staan. Ja. Ja. En die gaan dus inderdaad om zes uur s morgens gaan ze aan. Ja. En om twee uur s middags gaan ze weer uit. En het is ongeveer honderd meter van mijn woning vandaan. Maar dat laagverkwinte geluid. We helpen geen oorlogjes. Of wat of whatever. Het, niets helpt er tegen. Hmm. Dat, dat dreunt en, en, en trilt en vibreert door alles heen. Zelfs als ik dus met, met een stretchertje in de badkamer ga liggen... in een slaapzak... dan gaan die vibraties komen gewoon nog steeds door. En dit is 75 meter verder. Twee jaar geleden had ik, ik zo'n blok aggregaat recht voor mijn deur. Ik ben echt helemaal gek. Ja. Maar nu staat het 75 meter verderop. En nog steeds. Het is zo... Je hoort het bijna niet... Maar het is van dat heel laag uh, frequente... Uh, maar Valentijn, waar wil je nou naartoe met je verhaal? Ik vraag me af. Mag dat, mag dat zomaar? Als ik kijk naar wat, wat er staat in het bestemmingsplan... Er staan al van die regeltjes in van uh, geluidsbelasting op de gevel en zo. Dit is hoger dan wat in het bestemmingsplan is toegelaten. Nou, als ze maar uh, deze belasting betalen. Nou, dat betalen ze natuurlijk helemaal niet. Nee, betalen ze ook helemaal niet. Nee, en um, uh, volgens mij... als zij een, een ander type soort aangegaat of, of voorziening... ik begrijp dat die, die, dat, dat die uh, fundamenten natuurlijk verbeterd moeten worden en zo. Ja, ja. precies. Ja. En kunnen die mensen nou niet net even iets anders... Aggregaten gebruiken die uh, minder herrie maken. Of dat daar een geluidsdemper op komt. Maar nu wordt het gewoon. Ze krijgen dus wel een vergunning op twee parkeerplaatsen. waar normaal de buurtbewoners hun autootje neerzetten. Uh, in te pikken gedurende drie weken, want zo lang duurt het. En ondertussen staat dat. Dus komende drie weken te dreunen bij mij in de Vinkenstraat terwijl het om werkzaamheden in de Binnendommerstraat gaat. Kan dat zomaar? Weet, weet iemand of ik daar actie te, tegen kan ondernemen? Nou, Er is vast wel een, een bouwvakker of een aannemer... Oh, sorry, ik heb de hik. Of een aannemer uh, wakker die daar iets over kan zeggen. Oh, het is echt... Ja, nee, maar, maar je begrijpt... Het is, is gewoon zo ontzettend vreselijk. Zelf Valentijn, praat jij even door? Dan ga ik even ondersteboven een slokje water drinken. Want anders blijf ik de hik hebben. Nou ja, nou, ik zal aan de mensen die in het land uitleggen... Uh, als zij dus die fundamenten gaan aanleggen... Dan hebben ze daar dus een heel groot, zwaar aggregaat voor nodig. En dat aggregaat zelfs als het 75 meter van je huis afstaat maakt laag frequent geluid dat dreunt en dringt door in je huis en je kunt er niet van weglopen. En de vraag is: mag dat zomaar? Ja, precies. Want als ik kijk naar, naar het bestemmingsplan, dan van wat voor mij straat geldt, van, van wat hier de buurt geldt... dan mag zo'n hoge geluidsbelasting op de gevel, zoals dat in, in bestemmingsplantermen heet... mag dat helemaal niet. Nee, nou ja, wie weet. Of kan iemand daar even iets zinnigs over zeggen? Valentijn, ik roep gewoon op. Ik zeg 0800 1121. We gaan zo luisteren naar het nieuws. Dus ik bedank jou hartelijk voor je bijdrage. Precies. Dat... En ik, ik ben weer van de hik af trouwens. Heerlijk. Hoe heb je het gedaan eigenlijk? Ondersteboven een glaasje water drinken. Werkt altijd. Fantastisch. Dag Valentijn. 0800 1121 voor vragen en antwoorden.